Ik zal inshallah ook in het kort de samenvatting van de preek geven. We zijn natuurlijk verder gegaan met hetgeen wat wij al een geruime tijd aan het behandelen zijn, en dat is namelijk een gezinssituatie. We hebben de vorige keer gezien of gezegd dat de islam de beide echtgenoten de plicht heeft opgelegd om goed met elkaar om te gaan. Waarom? Omdat een goed leven aanleiding is voor geluk in het wereldse en het hiernamaals. Ook is het aanleiding voor het huwelijksleven, het gezinsleven, om zich voort te zetten, continuïteit van het gezinsleven. En het is natuurlijk ook aanleiding om problemen makkelijk te kunnen oplossen. Als de beide echtgenoten bekend zijn met hun plichten en rechten, wanneer zich een probleem voordoet en men teruggrijpt naar de Koran en de Sunna, dan zullen alle problemen gemakkelijk worden opgelost. En ik heb de vorige keer en de keer daarvoor, heb ik de aandacht gegeven aan de rol van de man binnen het gezin. En wat hij zou moeten doen om geluk te kweken binnen zijn gezinssituatie. Wat hij zou moeten doen om goed met zijn vrouw te kunnen leven en met zijn kinderen te kunnen leven. Vandaag heb ik de rollen omgedraaid en heb ik gesproken over de rechten van de man tegenover de vrouw. We zagen de vorige week hoe de man dient om te gaan met zijn vrouw en wat de rechten zijn. Van de vrouw ten opzichte van haar man. We hebben gezegd dat de man zijn vrouw goed moet behandelen. Dat de man degene is die zijn gezin moet onderhouden. We hebben gezegd dat de man voor alles wat de vrouw nodig heeft moet zorgen. In huis moet halen. Natuurlijk binnen zijn eigen vermogen. Dus we willen hem ook niet boven zijn. En dat vraagt ook de islam van hem niet. We willen hem niet boven zijn vermogen belasten. Maar vandaag heb ik gesproken over de rechten van de vrouw. Man ten opzichte van zijn vrouw. Want ook de vrouw speelt een belangrijke rol in het voortzetten van een huwelijksleven. De vrouw, of beter gezegd een verstandige vrouw, dat is een vrouw die oog heeft voor de behoeften van haar man. Een vrouw die in eerste instantie weet wat Allah van haar vraagt. Een vrouw die weet wat haar rechten zijn en wat haar plichten zijn. Bepaalde vrouwen die eisen alleen maar de rechten op. Maar als het neerkomt op de plichten, dan hebben ze daar geen aandacht voor. Of dan willen ze niet luisteren. Maar zo gaat het niet. Zoals jij je rechten eist van je man, dien je ook zijn rechten na te komen. Dus een verstandige vrouw is bekend met deze rechten, bekend met haar plichten. Een verstandige vrouw is ook een vrouw die weet dat Allah subhanahu wa ta'ala de man verantwoordelijk heeft gemaakt over het gezin. Dat zegt Allah in de Koran. Oftewel, de mannen dragen de verantwoordelijkheid. Zoals we gezegd, kawwamunen letterlijk vertaald onderhoudend. Zij zijn degene die voor de kost moeten opdraaien. Zij zijn degene die brood op de plank of op de tafel moeten zetten. En zodoende. En dat weet een vrouw. Ze weet dat de man degene is die binnen het gezin als het hoofd is aangesteld. En daarom zou ze ook met de man Omgaan als zijnde het hoofd van het gezin. En Allah subhanahu wa ta'ala als hij spreekt over deze taak van de man. Of deze verantwoordelijkheid beter gezegd van de man. Dan zegt hij vervolgens. En de goede vrouw. Dat zijn de vrouwen die Allah gehoorzaam zijn. Dat is de eerste eigenschap van deze vrouw. En vervolgens zegt hij. Haafidatun nil ghaib. Haafidatun nil ghaib betekent. Dat wanneer hun man weg is, dat zij waken over zijn huis. Waken over zijn eer, over haar eer, die natuurlijk indirect of direct ook zijn eer is. Zij waken ook over zijn vermogen, over zijn geld. Dat zijn de goede vrouwen, zegt Allah, subhanahu wa ta'ala. Dat zijn de vrouwen die rekening houden met hun man, zelfs als hij van huis is. En niet zoals sommige vrouwen doen... Zodra de man de deur uitgaat, gaat zij ook de deur uit. Om alles te doen wat de man niet van haar wil. Om alles te doen wat Allah heeft verboden. De goede vrouwen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, houden rekening met de wensen en de eisen van hun man. Binnen zijn huis en buitenshuis. Dat zijn de goede vrouwen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet heeft de vrouw opgedragen om gehoor te geven aan haar man zolang het geen zonde betreft. Zolang het geen zonde betreft. Maar als de man van zijn vrouw iets vraagt wat een zonde is, en dat is op zich niet vreemd, vooral in deze tijd, we krijgen heel vaak te horen dat er mannen bestaan die van zijn vrouw eist dat zij de hoofddoek afdoet. Of dat zij het gebed verlaat. Of dat zij niet meer naar de moskee gaat. Dit soort mannen, daar moet niet naar geluisterd worden. Waarom? Want je mag niet iemand gehoorzaam zijn als dat betekent dat je Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaam bent. Maar als hij van jou iets vraagt wat binnen de perken van het geloof is, dan dien je gehoor daaraan te geven. Dat zegt ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dat is een belangrijke zaak om in acht te nemen. Want vandaag denken sommige vrouwen, ik kan hier veel meer maken dan in een islamitische land, dan in een islamitische staat. Dus ik kan mijn gang gaan. Het gaat niet om het feit dat jij je bevindt in een islamitische land of een niet-islamitische land. Het gaat erom dat je altijd rekening hebt te houden met Allah. Hij is degene die alles in zijn bezit heeft. Islamitische of geen islamitische landen. Hij is degene die het voor het zeggen heeft. Hij is degene met de grootste macht. En hem dien je te vrezen. En ik heb aangegeven dat de profeet te kennen gaf in een mooie overlevering. De profeet alaikum, zegt in een overlevering. Als de vrouw voldoet aan de volgende vijf zaken. En gelet op deze zaken. Hij zegt, als zij haar vijf gebeden heeft verricht. Als zij haar maand heeft gevast. Dus de maand Ramadan heeft gevast. Als zij haar kuisheid weet te bewaren. Oftewel, letterlijk gezegd, haar geslachtsdeel weet te bewaren. En als zij haar man gehoorzaamt, dan zal zij het paradijs paradijspeliteiten Dus dit is werkelijk een blijde tijding richting de vrouw die voldoet aan deze zaken. Een ander recht dat de man toekomt, en dat de vrouw natuurlijk moet nakomen, is dat zij zijn huis niet verlaat zonder zijn toestemming. Dat is een van de rechten van de man. Als een vrouw het huis wil verlaten, dan informeert ze haar man daarover. En ze vraagt zijn toestemming, vindt hij het prima of vindt hij het niet prima? Het kan zijn dat sommige mannen toestemming geven aan hun vrouwen om altijd als ze iets nodig hebben de deur uit te gaan. Prima. Maar er zijn sommige mannen die het zeer op prijs stellen en willen dat de vrouw telkens als ze de deur uitgaat, dat ze even doet. Dat is een recht van de man. Allah, subhanahu wa ta'ala, leert ons in de Koran dat oorspronkelijk de verblijfplaats van de vrouw haar huis is. Dat neemt niet weg dat de vrouw naar buiten mag gaan, zoals de profeet te kennen gaf in de overlevering, voor haar benodigdheden, als ze iets nodig heeft, als er sprake is van noodzaak, iets in die trend, dat kan. Maar dan ligt ze even haar man in. Een ander recht dat de man toekomt, is dat zij niemand, maar dan ook niemand, zijn huis binnenlaat die hij verafschuwt, die hij niet mag. Dat is zijn recht. Je laat niet zomaar iemand binnengaan. De profeet zegt in de overlevering, hij zegt het is niet toegestaan voor de vrouw om te vasten zonder de toestemming van haar man als hij aanwezig is. En hier gaat het natuurlijk om het aanbevolen vasten. Zelfs het vasten, het aanbevolen vasten gebeurt niet zonder zijn toestemming. En dan zegt hij vervolgens, en het is haar niet toegestaan om iemand in zijn huis binnen te laten zonder zijn toestemming. Dit geldt natuurlijk voor de mensen van wie de vrouw niet weet wat de man van hun vindt. Voor sommige mensen geeft de man sowieso toestemming. Laten we zeggen, als het een normale gezinssituatie is, dan heeft de man er niks op tegen wanneer zijn schoonvader of schoonmoeder het huis binnenkomt. Dat is eigenlijk een gewoonte. Dus dan hoeft niet de vrouw iedere keer als haar moeder voor de deur staat of als haar vader voor de deur staat, dat ze even belt om te vragen mogen ze binnenkomen of niet. Nee, die komen sowieso binnen. Dat is iets wat wij natuurlijk kennen binnen onze gewoontes en tradities. Daar geeft de man altijd toestemming voor. Maar het gaat hier om mensen waarover de vrouw twijfelt. Ze weet niet van zal de man het goed vinden als ik haar binnenlaat of niet. Dan belt ze even om te vragen van kan ik haar binnenlaten of niet. Een ander recht dat de man toekomt, is dat de vrouw hem moet helpen in het gehoorzamen van zijn heer. En moet helpen in het opvoeden van zijn kinderen. En dit is een hele belangrijke. Toen wij begonnen met deze reeks, heb ik gezegd... het verbeteren van de gemeenschap begint bij het verbeteren van de gezinssituatie. Van het gezin. En dat betekent dat wij heel veel aandacht moeten geven... als wij onze gemeenschap willen verbeteren... veel aandacht moeten geven aan het opvoeden van onze kinderen... De vrouw moet de man daarin helpen. Vaak is het zo dat de man heel veel van huis weg is. Hij moet werken de hele dag. Dus hij krijgt niet de tijd om veel tijd te besteden met zijn kinderen. Door te brengen met zijn kinderen. Hij krijgt niet de tijd om zijn kinderen zoveel mogelijk op te voeden en alles aan te leren. Dus de vrouw moet deze rol op zich nemen. Ze moet haar man daarin helpen. Ze moet een grote bijdrage daarin hebben. Aangezien zij vaker met de kinderen omgaat dan de vader. En het mag niet zo zijn... dat de vrouw juist de man daarin bevecht. Want ik ken verhalen van mannen... die heel graag hun kinderen iets willen bijleren... van het geloof. Die hun kinderen willen opvoeden... met het gebed bijvoorbeeld... of met de hoofddoek bijvoorbeeld. En dat de moeder in dit geval zich opwerpt... als obstakel in de weg van de man. Dat is een probleem. De vrouw, een goede vrouw... is een vrouw die haar man daarin steunt. Ten alle tijden. En als ze ziet dat hij soms onredelijk is, dat hij onrechtvaardig is, in dat geval kan ze hem natuurlijk adviseren. Op een goede wijze. Op een juiste wijze. Als ze ook ziet dat haar man tekortschiet wat betreft het nakomen van de aanbiddingen, dan ook. Ook op dat moment dient ze haar man te adviseren. Ze ziet dat haar man een beetje te lax is voor het nakomen van het gebed. Met de voorschriften van Allah, subhanahu dan spreekt ze hem daarop aan, op een goede wijze. En ik heb ook gezegd tijdens de preek, het is niet toegestaan voor een vrouw om te blijven leven met een man die niet wil bidden. Die niet bereid is om te bidden. Los van zijn gedrag, want een aantal vrouwen beginnen gelijk over zijn gedrag. Hij heeft een goed gedrag. Hij heeft een goed hart. Dat is onzin. Als hij een goed gedrag zou hebben, als hij een goed hart zou hebben, dan zou hij in eerste instantie zijn relatie met zijn Heer moeten verbeteren. Dus dat telt niet. Als de man niet bidt en niet bereid is om te bidden. Dan moet de vrouw weggaan, vertrekken. En niet bij diegene blijven. Waarom? Ik heb een vers aangehaald waarin staat. Dat degenen die verdorven zijn. Dus de verdorven vrouwen. Die behoren bij de verdorven mannen. En de goede vrouwen. Die behoren bij de goede mannen. Aan het einde heb ik gezegd. Ik heb in de vorige preken. Aangegeven dat de man zijn vrouw. ...dient te erkennen. En wat bedoel ik daarmee? Dient te erkennen, hij moet haar inspanning erkennen. Hij moet het feit erkennen dat zij zich inzet voor het gezin. Dat zij zich inzet voor hem. Dat zij meedenkt, meewerkt aan het verbeteren van hun situatie. Dat moet hij van tijd tot tijd te kennen geven. En ik heb ook een aantal voorbeelden aangegeven. Al is het dat jij een opmerking maakt over haar kookkunsten. Dat kan, niks op tegen. Dat je een opmerking maakt over haar geloof. Over haar aanbiddingen. Over haar omgang met jou. Maar hetzelfde geldt voor de vrouw. Een van de rechten van de man ten opzichte van zijn vrouw. Is dat zij ook hem waardeert. Voor hetgeen wat hij voor hun doet. Voor de familie doet. En dan moet je ook dank voor uiten. En als die dank natuurlijk wederzijds is. Dan zal de situatie van het gezin zeker maar dan ook zeker verbeteren. Absoluut. En ik heb aangegeven. Dat de profeet te kennen gaf in een mooie overlevering. Dat degene die natuurlijk de mensen niet dankt, die dankt Allah subhanahu wa ta'ala ook niet. Degene die niet bereid is om de mensen te danken, die zal ook niet bereid zijn om Allah subhanahu wa ta'ala te danken. En in andere overlevering in Sahih van Abu Sa'id al khudri vertelt hij dat de profeet op de dag van l'eid, hij zegt of het was l'eid adha of edel fitr een van die twee, maar hij ging de deur uit richting de mosalla. En de is natuurlijk een open plek waar het gebed wordt verricht en dat is de dus sunnah. Als het gaat natuurlijk om het eetgebed, het eetgebed wordt verricht in een mosalla. Dus op, toen hij op weg was naar die mosalla, kwam hij langs de vrouw. En hij zei tegen hen, o verzameling vrouw, geef uit, met andere woorden, geef liefdadigheid uit. Want ik zag dat jullie de meerderheid uitmaken van de hel. Dat jullie de meerderheid uitmaken van de inwoners van de hel. Toen zeiden die vrouwen, en wat is de reden op de boodschappen van Allah? Gelet op de wijsheid van de vrouwen van die tijd. Ze zeiden, van, maar waarom op boodschappen van? Alles. En daar gaat het om. Het is niet omdat zij vrouwen zijn. Het is om iets wat zij doen. Daar gaat het om. Toen zeiden ze, waarom op boodschappen vallen? Hij zei, jullie vervloeken heel vaak. Dat is een reden. En de andere reden is dat zij geen dankbaarheid tonen tegen hun mannen. Dat zij geen waardering hebben voor hun mannen. En dit is aanleiding voor de vrouwen om de hel te betreden. Kijk ermee uit. Dus ik wil tegen ieder zeggen... Deze preken zijn niet bedoeld te vermaak, En om de tijd natuurlijk zeg maar te verdoen. Deze preken zijn bedoeld om er iets van te leren. Wij moeten deze zaken in ons dagelijkse leven praktiseren. Wij moeten de vruchten daarvan terugzien binnen ons gezin. Wij moeten de vruchten daarvan terugzien in de toekomstige gemeenschap van de moslims. Hier en elders. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te zegenen. En onze kinderen te zegenen, en onze vrouwen te zegenen, en alle moslimgezinnen te zegenen, en ons naar het goede te leiden, en ons af te houden van het slechte.